Dikter de Haak met het NOS Journaal. De Europese Unie maakt zich zorgen over zijn bij de grens met Servië langs uh, slaas geraakt met Kosovaarse agenten. Ze hebben een grenspost in brand gestoken. Eurocommissaris Ashton heeft de regeringen van beide landen opgeroepen snel een oplossing te vinden.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 De Noorse premier Stoltenberg heeft de oprichting bekendgemaakt van een commissie die de terreurdaden van Anders Breivik gaat onderzoeken. De 22 juli commissie zal alles onderzoeken, ook de rol van de politie. Stoltenberg maakte verder bekend dat de Noorse overheid zal meebetalen aan de herdenkingsdiensten en uitvaarten van de 76 slachtoffers. De internationale ruimtestation ISS houdt waarschijnlijk rond 2020 op te bestaan. De gebruikers, waaronder Europa, de VS en Rusland, willen het ISS gecontroleerd in de Stille Oceaan laten storten. De ISS kan niet in de ruimte blijven omdat het dan als ruimtepuin te veel gevaar oplevert. Het Russische ruimtestation Meer werd in 2001 na 15 jaar ook in de Stille Oceaan gedumpt. Het weer vanochtend zonnige periode, later stapelwolken en enkele buien. Vooral in het zuiden kans op onweer. De wind is zwart op matig en komt uit het noordoosten. Het wordt vanmiddag 20 graden aan de kust en 24 graden landinwaarts. Morgen stapelwolken, maar ook weer zonnige periode. Het wordt 19 tot 23 graden dan en het is overwegend droog. Dit was het NOS Journaal. Dit is Helene de Geest bij de ANWB.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 Daarna gaan we naar de grootste overname in Zandvoort, sinds een half jaar, ja. en dat is transactief. Het is inderdaad een zeer grote bedrijfsovername, van het ene bedrijf naar het, andere. naar het andere. Ik ben benieuwd of de overnameautoriteit Zandvoort hier nog wat over te vertellen. De mededingingsautoriteit. <laughs> ja. Nou, we gaan het horen? Ja, van Bram Molenaar. Molen ja. Dan en, is het bijna half elf uh, geweest.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 over zand wordt schoon eigenlijk. Zand wordt schoon ja. en peuken op straten en stranden. Het, het is ook zo, Ben. Ik ben een roker, jij niet. Maar nee. als ik een pakje sigaretten koop, zal ik er niet meer over pijnzen om het cellofaantje op straat te gooien. Dat deed vroeger wel, maar nu niet meer. Als het pakje leeg is, gooi het netjes in een bak. Mm. Alleen de peuken, die gooi je gedachteloos op straat. Ja, er zijn diverse punten in Zand wordt aan te wijzen waar je dat wel gewoon uit kan maken. Ja, ik weet het. We het ik, kan je ik weet het, maar het is toch de gewone ja, nou die gewoonte moeten we dus kwijt en uh, we gaan zien wat, daar, uh, wat ze daarmee kunnen doen. En Peter de Boer gaat het daar wat over vertellen. Ja, eh... Uh... Na Peter uh, schuift dan aan uh, Ron Brouwer en die gaat over het uh, Tropicana Festival alles ja, vertellen. want de podia's die staan er al op diverse locaties. Ik uh, was op het Dorpsplein bij Jenks en op het Gasthuisplein en uh, op het Raadhuisplein. Daar ja. staan de podia's al en ja. die worden straks ingevuld. Ja. En gaan we gaan vanavond uh, dansen. Ja. Nou, op een van de teksten zag ik dat er stond Dorpsplein, maar het zal wel Raadhuisplein zijn. Hè? Nee, beide. Beide, oké. Okay.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 the way you me wrong.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 Ja, dat klopt. Dus dat is eigenlijk een beetje het idee van uh, de meest creatieve ondernemer. Gezond. Heb jij een idee uh, hoeveel nominaties... Uh, Volgens werden... mij waren er 18 genomineerd 18 al Tot genomineerd. Ja. En, en dat is gewoon op basis van de berichten die binnenkomen ja. bij ja, dus Het je... is niet de jury die de nominaties doet. het is publiek. Uh, Jawel, nee, het publiek draagt aan, ja. dan gaat het naar de vakjury. En, die... en de vakjury bepaalt wie dan uiteindelijk de meest creatieve oh, okay. is. Nou, klaarblijkelijk is Willemsen uh, dus een van de genomineerden. zeker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 Daar, uh, dat ik gaan we vind, nog bekend maken. trouwens erg creatief ook als je hier een, uh, een zelf van maakt hiernaast. Ik heb hem niet gezien, vertel! <laughs> vertel! Wat is dat? En een hele grote uh, uh, reclamedoek hangt op de Watertoren. Ik zag dat net toen ik aankwam fietsen. Ja. Ik vind het wel geweldig. Dat vind ik namelijk ook creatief. Uh, ja, dat is heel, kan heel zien. creatief, ja. Watertoren als reclame. Ja. Nou ja, geweldig.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 So oh, still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 Het is natuurlijk uh, de bedden, dus is drie maanden per jaar waar ik uh, intensief aan bezig ben. Ja. In uh, de Romeinen doe ik dan uh, een beetje klusjes, maar zo meteen met de jarompavioen heb je toch minder uh, te doen voor mij. Ik kan alleen maar scheppen. Ja, je kan die bedjes wel uit zitten op 1 januari, maar dan, uh... ja. nee, maar inderdaad, dan, uh, dan heb je dus uh, uh, niet veel meer te doen als maar... de stoelen, man, klusjes klusjesman.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 Hij biedt dat ook aan op, op zijn website. Hè? Je kan allerlei evenementen doen, uh, dat ga jij dus overnemen. Maar blijft hij je wel een beetje coachen? Want net als Don als zei, daar ligt van alles in die schuur, Don. Ja, oh, dat is ongelooflijk. Ja, ja uh, hij blijft zeker de, de eerste periode heel intensief uh, mij helpen mm -hmm. en uh, een beetje het vak doorgeven. zeg maar. Want het is echt een apart vak, hoe je met uh, kinderen vooral moet gaan met uh, grote, grote groepen. En, uh,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 Dus dat wil die goed verzorgen nog. Maar ja, het, het vereist natuurlijk ook wel enige coaching, hè? want uh, je, er komt natuurlijk van alles op je dak. Ineens staan er groep van zoveel mensen, en dat kan van, van 80-plussers zijn tot uh, 5-6-jarigen ja. die een verjaardagpartijtje vieren. Ja. Dus moet je inderdaad wel een beetje kijken hoe moet ik het aanpakken. Inderdaad, en het is voor mij alles, alles nieuw. Ja. Want Victor, die rijdt al wat jaren.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 Er komt dan nu nog een visarrangement bij. Ja, ja, ja. In Zoals een niet nader te noemen vaste jaar rond paviljoen. Uh, ja, nou ja, je kan de garnalen die je gevangen hebben ook koken. Dat ja, klopt. Ga je uh, het jaar rond paviljoen gebruiken als, als thuisbasis of als uitvalbasis? Ja, dat is wel. Daar, het Daar gaat het begin. Ja. Dus het talas zou het kunnen gebruiken, dus, uh... Het het mooiste als je daar vanuit kan werken. Uh, nou ja, is, het, eigenlijk is het wel ideaal, want boven staat, uh, ik, ik zie dan zo'n zo zo partij voor zaken me, mensen die ja. uh, willen, willen uitwaaien, die komen met de bus naar nou, de parkeerplaats heb je. Als ze met de trein zouden komen hoeft alleen maar rechtdoor te lopen. En je ontvangt ze gewoon in Thalassa. Inderdaad, en uh, we krijgen daar ook aparte accommodatie voor. Oh. Dus het is uh, met de Jeroen Pafioon perfect geregeld in ieder geval. En uh, dan kan ik het daar om, om, onderbouwen. En vanaf daar uh, mijn activiteit doen. Ja. Maar als een groep een andere standpavioen heeft uitgekozen, dan uh, is het ook, kan het een, ook. Geen, nee. geen enkel probleem. Want daar is Victor ook mee begonnen. Ja. En, en ik wil niet de andere daar daarvoor een neus stoten. Dat is alleen maar uh, voor eigen gewin gaan. Zeg maar. Nou ja, als je dat het is, als je net zo druk krijgt als Victor, dan heb je hem wel eens drie strandtenten op één dag ja, nodig hoor. Ja. Ik heb hem wel eens uh, naast zich zien zoeken naar een, uh, een tent die nog een partijtje kon laten barbecuen. Ja. En dat is hartstikke leuk om het. Uh, ja, zeker voor mij een nieuwe ervaringen en uh, een goede samenwerking krijgen met anderen.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 Inderdaad, Victor en... Uh, oh, je hebt, rij je al mee met hem eigenlijk? Ik uh, heb uh, afgelopen tijd een okay. paar keer met hem uh, ja. mee meegeholen. Ja, Wanneer ga je dan echt helemaal over? Uh, het, vanaf 1 januari is het echt uh, Oké. Okay, uh, maar dan. je doet dus nu nog uh, de, dus, de bedden en Victor? Ja. Je bent eigenlijk een beetje in de leerbij, een beetje kijken hoe het ja, gaat. De bedden doe je ook nog steeds? Ja. Dan heb je heel erg druk. In die 16 uur? Ja, nou, de bedden is... Uh, S'mores vroeg? Ja, ook knippen, het is nu al redelijk stil erin. Ja, ja. De zomer laat we wel lang op zich wachten. Dus daarvoor heb ik nu al redelijk de tijd. Ja, Oké, okay. maar je, je rijdt er met Victor mee. En het zal je ook op, opgevallen zijn dat hij uh, soms inderdaad drie partijen op een dag heeft. Uh, dat standaard, hè, wat hij nu dus in die schuur liggen. En dan verzin jij er nog even een paar bij. bij. Ja, en een maar... visnet. <laughs> nou, dat is er al hè? Ja, de, de vis is er al. Het okay. granale doet hij ook uh, ja. in de groepen. Alleen oh ja, je zal het toch op je eigen persoon, uiteindelijk op je eigen manier gaan doen. Ja, en, uh, maar ja, is ook goed. Het, ja, inderdaad. Maar dat, Ja, het, uh, het passen het allemaal mooi aan in de tijd van, van, van een dag. Ja, ik zie je net naar buiten kijken en je kijkt natuurlijk tegenover de pension Blankenpil, ja, waar de beroemde, de beroemde Leo alweer op terras zit. <laughs> ja. uh, die is waarschijnlijk alweer weg geweest vanmorgen met je vader, maar die kan je natuurlijk ook uh, erbij betrekken. Ja, die uh, wil ook graag helpen. Ja? Ja, we, ja, de vis, vis van Leo. vis is zeker, ja. <laughs> ja het, uh,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 Maar je, je neemt ook het Wagenpark over en dat is een klein beetje in de, de Victor Bol kleuren, Zandvoort kleuren. Gaan jullie daar nog iets mee doen? Met... Nou die kleuren passen wel heel goed bij ons, want de ja. uh, ja. was is ook uh, ge geelblauw, dus uh, ja. geelblauw is ons hart. dus. Ja. Ja, ja, ja. ja, er gaan al wilde verhalen dat je er een trekkertje voor gaat zetten met, in de vorm van een vis eromheen en weet ik veel wat. Ja, Mijn vader is, uh, wat hij al zei, ook in dingen en die kan uh, onwijs goed brainstormen. Dus ja, dat, uh, wie weet. Ja, wie weet. gekomen. Als je vader te creatief wordt, kan je hem ook nog op het houten tractor zitten. Ja, ja, inderdaad. Als je gaat dementeren, dan <laughs> ja, Hij past niet op de geleidman, heb ik gezien. nou ja, dat uh, moet hij wat afvallen, inderdaad. Goed, uh, de strandactief is dus overgenomen door, uh, door jou, Brian, Mona. Uh, tot 1 januari uh, ga je gecoacht worden door uh, Victor, die met veel plezier het overdraagt aan jou, heb ik begrepen. We wensen je heel veel succes in, uh, in Strandactief zijn. Okay. Oh ja, uh, nog wel één vraag. Blijft de website de website van Strandactief? Ja, dat moeten we een klein beetje aanpassen. Peter. Maar wel uh, strandactief.nl ja, gewoon? gewoon strandactief. Oké, okay, dus als je wat nou, wil weten. Ook dat zit in de deal. Ja, dat klopt. Ja, ik <laughs> ben benieuwd of de overnameautoriteit stand voor de Dame ja, uh, ja, dat moeten we <laughs> nog even kijken. <laughs> of dat kan. Bram, heel erg bedankt voor je komst. Uh, heel veel succes. Veel plezier vooral uh, daarin. Dank ja. u wel. En we gaan je zien op strand. We gaan je zien op ja, het ja, strand. Bij me mee. Ja, bij elkaar, hè? Ja, ja? Dat goed. Ja, dan gaan we een keer doen. Ja. Het is in ieder geval rock'n'roll met Strand Actief. En ook met Bill Haley. Rock around the clock. 1, 2, 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock. We're going to rock. Around the clock tonight, what?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 je zit weer helemaal in. Ja, en de tweede man, Kevin Marcus, en ik ben ook teamleider. Maar mm. dan het andere team. Het andere team, ja. we ja. ja. het even uh, helder hebben, we hebben het over de recreade. Recreade, ja, ja. Ja, ja. Ja, ja, ja, ja, ja. En de recreade gaat weer van start. De recreade is natuurlijk een, een, een ding wat echt Zandvoorts is. Uh, absoluut absoluut Zandvoorts, inderdaad. Ja. Alle kinderen die hier in Zandvoort rondwandelen, die mogen bij jullie aan. Het is niet specifiek op bewonerskinderen. Nee, op niet. Toeristen die kunnen mogen ja. komen en. Uh,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 30 juli. 30. Juli. Dan is de eerste eikissenbus. Ja. Ja. Oké. Okay, ja, ja, dat, dat komt. Dat zit zo in mijn kop. Ja. Eerst de poppenkast, volksdansen. Ja, ja, en Dan, ja, ja. dan uh, maandag om 10 uur dan beginnen de, de activiteiten. Oké. Okay, uh, dan de beginnen... opening. Waar gaat die gebeuren? Met met het volksdansen? Uh, gewoon weer op de oude plek op de. Jansnijderplein. Nee, gewoon in het dorp bij uh, voor het wapen van Oké. Okay. Op de Gasthuisplein. Gasthuisplein. Ja. Ja. Maar ook in noord. Ook ja, wij dus, oh, hebben uh, uh, twee, twee plaatsen in uh, die splitsing. Dan. Eerst in Noord. Ja. En dan gaan we door naar centrum. Ja. En waar ga je in Noord? Uh, bij uh, ja, pluspunt, maar dat heet nu ook ofzo. Nee, die nee, is pluspunt, pluspunt maar klein noemen ze dat. Ja, Oké. Okay, ja. Foutmarktplein <laughs> of Bluisplein, of uh, pluspunt Bluisplein, of eh Kataplein, Het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 Een beetje een, een, een pedagogisch dat of niet, soms niet. Nee. <laughs> <laughs> een teamplayer, dat is natuurlijk wel belangrijk. Want je, je voert het Als je het ik maar leuk vindt met ja, kinderen werken. Ja, ja, dat is wel En belangrijk. de gezelligheid. Ja. Het is wel komen. wel even aan. Een wat serieuzer onderwerp. Screenen jullie mensen? Um, dat is wel een hele lastige. Nou, niet in zoverre dat, uh, dat er contact komt. Er is het natuurlijk met meteen alweer gebeurd, he, De <laughs> afgelopen jaren. <laughs> ja, ja. Dat is wel een heel goed punt, maar uh, ja. Ja. We hebben nu eigenlijk alleen maar bekende mensen. Ja. Dus mensen die eigenlijk in Zandvoort wonen en uh, wel met elkaar bepaalde mensen ja. die hier uh, aan Muiden wonen, maar die kennen we wel allemaal. De, de groep of kennen we wel. Ja. Ja. ja, ook eentje uit Alsmeer. Toch al in weg, hè? dat je uh, een vrijwilliger hebt uit, uit, uit Alsmeer. Ja. Hoe komt dat zo? Um, er staat een paar meiden op de Pavo.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 En uh, dat is natuurlijk wel een heel leuk proces, want dan ga je de thema's bepalen, verschillen, ja. uh, dan ga je Veel dan de laf, uh... bij, Ja, dat is enorm leuk. Wat zijn de thema's in Noord? Um, ja, de namen weet ik nooit zo heel goed uit mijn hoofd. Dat maar ze staan op, wel op de website toch? Alles staat op de website. Het oh, komt weinig. volgende week, ja? <laughs> want volgende week zaterdag begint het voor ons. Ja, dat ga je recht nou, Het gaat over een uh, speelgoedzaak en het tweede is een piraten uh, thema.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 En, uh, in de tweede week hebben wij een, uh, een verdwenen Ikea-bal, de gouden Ikea-bal, die is zoek uh, En uh, door middel van activiteiten moeten de kinderen de bal weer uh, terug uh, Met zien een te slotfeest zien, uh, in Ikea. Ja, nou was dat maar waar. <laughs> in de, wij hebben ja, in de, de ballenbak? Ja. ballenbak. <laughs> wij bij de eerste week is dan, uh, gaat dan een gat over een speelgoedwinkel ja? En er is een professor die komt wat kopen. En die man die denkt, die eigenaar die denkt...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 Ik las ook iets over uh, polsbandjes. Ja. Polsbandjes, ja, dat is wel een heel belangrijk. Euro, ook wel ja. Er werd, er werd een, een dagelijkse bijdrage van bijna niks gevraagd. 15 euro inderdaad. Ja, en dat gaan jullie nu uh, uh, veranderen? Uh, nee, nee, het is nog steeds 15 euro. Ja, maar dat is voor het hele parcours. Ja. Ja. Voor het hele parcours. En vroeger betaalde je per dag. Dat, dat kan nu nog steeds. steeds. oké okay. kan nog steeds. Maar uh, je kunt bij Bruna Schandvoort kun je een, een brandje, een bandje kopen ja. voor 15 euro. En dan kan het kind. Uh,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 met zandkraampje. Ja. Heel Zandvoort komt een zandkraampje doen. Ja. Schilderen, pannenkoeken bakken. Wat gaat er van, allemaal gebeuren? Al, van alles. Lus, zijn ja. Er zijn weer veel nieuwe dingen denk ik. Vertel, ja. vertel nieuwe dingen. Uh, we hebben vorig jaar met de winter wel gedaan. Dat gaan we dit jaar ook weer doen. Een winter zandkraampje om toch ja. nog een beetje het gevoel te houden. Ja. We we met de winter gedaan hebben we wat nieuwe dingen. Zeepjes maken. Zeker. Uh, ballonnen hebben we natuurlijk weer. We hebben weer ballonnen. De schilderwand. Uh, de Schildervan, oh, nee. Nee, heb niet ik het nog nee. meegemaakt? Nee. Nee, nou ik nee. kan je vertellen dat was op een snijderbaar en ik moet er nu als, Ik heb het filmpje pas nog een keer bekeken, want mijn dochter die zat daar te ja. nou Net zoveel op zelf als op de wand. <laughs> maar het was wel komisch, want het deed namelijk alles al voor het kinderen. Ja. En vandaar dat wij het altijd heel erg leuk vonden. Um, maar de afsluiting is op het gasrechtspijn, met zandtekraampje. Waarschijnlijk ik... is hij wel weer gewoon uh, bij de kerk. oké okay. um, Dat is natuurlijk ja, een goede dus, locatie. Ja, dus dat is het is helemaal locatie. centraal. Ja.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 in, in de knoei, gaan we wel zeggen. Je hebt hier niet veel ruimte. Um, ja, dat ligt er aan. Meestal gaan we dan gewoon uh, in, in, op het centrumplein zelf staan. En, uh, ja dan, ah, dat kan uh, natuurlijk ook. Gaat allemaal prima. Ja, ja, ja, oh, absoluut, ja, ja. Ja. ja. Nou, we zijn benieuwd. We wensen jullie heel veel uh, plezier met. Uh... Oh, er wordt ja, nog allemaal geklopt. Ja, ja, ja, ja, ja. Want we gaan even een muziekje draaien. Oh, nog En dan praten we nog even door. En dan praten we nog heel even door afsluitend <laughs> door over hoe, wat, wanneer en alles. Uh... Het is maar goed dat er een regisseur bij ik... yes. ja. zit. Ja, ja, ja, ja, ja. Nog een producent nodig. Ja, ik dacht al dat jij wat bij CFM deed. Ja, ik. ik. wou net niet zeggen. Ja, ja, dat is... Nee, we wil straks nog wel even over de financiële ja, kant met jullie ja. praten. En... Uh...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 That's...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 En daar kunnen we wel twee jaar het uh, winterkezantekraampje mee uh, financieren. Dat is wel heel erg fijn. Ja. Daarnaast hebben we natuurlijk uh, de, inkomen, in, de inkomsten van, uh, uh, van het Zantenkraampje ja. en de fossiers. En we hebben natuurlijk ook uh, de jaarlijkse uh, donatie van, uh, tenminste donatie. Subsidie. Subsidie van de gemeente. Ja. En dat is natuurlijk ook wel heel belangrijk. Ja. Ja. Want alleen die 50 cent dekt het natuurlijk niet, hè? Nee, nee, nee. nee. nee. Dus inderdaad een uh, subsidie en uh, de andere inkomsten zijn wel heel belangrijk uh, om de rekening ja, te dat... houden. Ga je daar ook mee de boer op? Met... Uh... Met, met, met wij hebben geld nodig? Nou, of, of eigenlijk komt niet echt. Nee. nee? Nee. Dus echt een actieve sponsorwerving die, uh, nee, die, die nee. zit er nog niet meer. Nee, Maar uh, ja, het is natuurlijk wel uh, ons kent ons in z'n antwoord. Ja, dat dus, is wel uh, Dat is heel belangrijk. ons. Ja. steeds meer mensen die gaan wel, ja... Uh, yeah. Die gaan ze wel steeds meer waarderen, heb ik het idee. Ik zit er nu ja. drie jaar bij en ja. twee jaar geleden, toen begon ik dan.. Toen was het ja, voor mij gevoel nog een beetje laag, maar het wordt steeds beter. En steeds meer mensen gaan er ja. meer waardering in geven. En die gaan wat meer geven. En, ja, ja maar de, alle, alle kleine beetjes. Ja. Dus, het uh, is echt een hele, een hele stijgende lijn. En dat ja. is een heel mooi te heel zien leuk om als te organisatie. Ja. Ja. Ja. Ja, ik kan me nog herinneren, van een jaar of twaalf geleden had ik wat te maken met het stekje Dat daar tijdens recreatie recreade het stekkie uh, was ja. van een recreade. Er werd geslapen, ja. gedoucht, gewassen ja. en. Uh, Verblijven, dat verblijven. was is inderdaad het laatste jaar van het gebouw, inderdaad. Ja, ja. Dat ja. we mogen gebruiken, zeg maar. Ja, nee, dus het stekje, ik bedoel nog het stekje dat nu afgebroken is. Hè, waar nu. Ja, ja, ja. ja dat. Ja, ja. dat ja. Later is het ook nog geweest in de school er tegenover. Klopt, maar. ja. Nee, dat is het nog steeds zo. Uh, Op die manier of niet? Nee, we slapen nu als team uh, in de Oranje-Nassenschool. Ja. En, ja, als echt. Als... Iedereen slaapt bij elkaar. Ja, okay. de, de teams. Ja, dan nou, nou gaan we koken in, in, in dat bedoel punt. Ik ja. denk dat de, de Lol samen is al is al natuurlijk een, een enorme ja, versteerd. Ontzettend de teamman natuurlijk. Ja, ja, en, ja. ja is een je gezonde blijft, concurrentie tussen je, je Noord en te ja. Uh, ja, <laughs> ja, Je blijft altijd centrum en noord. Het zal nooit veranderen. Nee. Maar ja, als we samen zijn dan uh, proberen we het wel ja. gewoon uh, samen te doen en niet. Ja, dat is het leukste. Ja. Ja. Ja.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 Krijgt de dingen niet mee wat er daar gebeurd is en wat er bij ons gebeurd is? Oh, dus dat blijft punt. altijd een beetje ja, de hoogtepunten mee, gevoet. Die delen we wel. We wel. Ja, ja, ja. Maar die punten al. niet als er <laughs> iemand gebroken is of zo. Goed, bedankt voor jullie komst. Ja, dankjewel. voor uh, de jaarlijkse uitleg. Uh, ja. Wat de Rekreaande doet. Ja. Heel veel succes en vooral heel veel plezier. Uh, Dank je ja, wel. Dank ja, je wel. Leuk wel. Leuk wel.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 If I were a rich man